De leider van de bende van het Zwarte Plateau, president van de Nieuwe Martiaanse Unie, heeft nu werkelijk alle troeven in handen. Ten slotte is in zijn rijk, bij een stam Teutoonse heksen, de verdwenen baby Floris teruggevonden. Ik bedoel, wat me bij de kinderverplaatsingen op Ganymedes naast de zorgvuldigheid opviel, was dat alle baby's bij een tegengesteld milieu terechtkwamen: de grimmige maar consequente humor waarmee de telekinetische kracht werkte. Kinderen van geheel onthouders vonden wij bij koepels waar ze sterke drank maakten, enzovoort. En nu blijkt die tegenstelling zelfs over zo'n afstand volgehouden te worden. Floris is mijn zoon. Zijn omgeving werd bepaald door mijn wetenschappelijke achtergrond. Vanuit mijn voorliefde voor geweldloosheid raakte mijn kind bij een volk dat u zelf vreed en gewelddadig noemt. Tegelijkertijd aanhangers van u die met uw ideeën een dreigende pest voor de mensheid vormen. Rukio, hij heeft Floris voor ons teruggevonden. De dons hebben die van die tanden? Ja. Nu Floris in handen van Imperius is gevallen... kunnen Yukio, David en Aileen... niets anders doen dan toegeven aan de eisen die Imperius stelt. Yukio belooft zijn medewerking. Onmiddellijk worden ze naar Mars getransporteerd. In een kleine overdekte kloof... woonplaats van de Teutonse heksen... krijgt Aileen haar baby in de armen gedrukt. Bovendien worden ze geconfronteerd met een oude bekende... De ontvoerde politieinspecteur inspecteur Maldoror. Uiteraard interpreteert die de aanwezigheid van Yukio weer helemaal verkeerd. Want jij zat erachter. dat dan maar niet. Kijk uit voor het kind. Ik zie het aan de manier waarop ze met je omgaan hier. Hoe ze voor je buigen. Dat was jouw werk. Jij liet me ontvoeren. Meer dan een week heb ik nacht en nacht wakker gelegen. En ik was hard aan slaap toe, maar ik kon hem die slaap niet. Eerst wilde ik weten wie belang had bij mijn ontvoering. Jij. Maar je bent te ver gegaan. Jij kunt je niet ongestraft tot weetje toe vergrijpen. Aan de week, de Overigens is Maldoron niet de enige die Yukio van overlopen verdenkt. Dat is precies wat Imper de rest van de mensheid wil laten geloven. Hij prest Yukio ertoe een publiekelijke verklaring af te leggen. Die verklaring is nieuws. En wat voor nieuws. Alle diepte televisiezenders van het hele zonnestelsel nemen het bericht over... Op Ganymede zit de Ganymese presidenten, mevrouw Muller, samen met professor Footman aan het toestel. Nee, nee, excellentie, ik kan het niet geloven. Het ruist tegen alles in. Het journaal ligt niet. Ik hoorde ook wat de nieuwslezer aankondigde. Een directe uitzending vanuit de Nieuwe Martian, Unie. Kurizama werkt niet samen met de misdagen. Zo ja, is een de Ik ben niet zo gauw overtuigd, excellentie. Vanmiddag arriveerde een onverwachte gast in onze hoofdstad, de koepel Neo-Roma. Juvio Kurisawa, de interplanetair hooggeschatte natuurkundige, dezelfde man die tien dagen geleden tot ere-rector van de Universiteit van Olympica werd uitgeroepen, heeft zich achter ons ideaal gesteld. Professor Kurisawa, hier naast mij, zal nu een korte vertrouwen nee, afleggen. Wacht maar toch. Ik heb hier lang over nagedacht. Wordt het zonnestelsel wel bevredigend geregeerd? Gedwongen zijn we allemaal tot passiviteit en stagnatie. Ik kan hier uit eigen ervaring over meepraten. <coughs> Wordt niet mijn taak als wetenschapsman, mijn vrijheid op Ganymedes, door een kortzichtige presidenten bedreigd? Dat ja, is speelt u toch? <coughs> Gechanteerd door deze mevrouw Muller, verzamelen, nee, verzinnen vroegere collega's bewijsmateriaal om mij veroordeeld te krijgen. <coughs> door deze manier van handelen heeft de Ganymese regering mijn vertrouwen verloren. <coughs> In per bood mij echter loyaal zowel onderdak als de mogelijkheid tot werken aan. Het is met blijdschap dat ik hiervan gebruik maak. Onderpand, onderdeel te zijn van een beweging die de mensheid probeert tot een nieuwe eenheid te brengen, vervult mij met dankbaarheid. Is dat op zich al voldoende? Er is nog een extra reden tot dankbaarheid bovendien. Fleuris werd hier op Mars in een kleine nederzetting gevonden en onmiddellijk door Imperdrie aan ons teruggebracht. Het kind, de baby, is terug. En dat zegt hij nu pas. Vreemde de volgorde. Als de verwaarloze staartje van een onzindelijk betoog. Ja. ja, daar moet hij zijn redenen voor hebben. Zoek niet te ver, graaf niet te diep. Zijn egoïsme. De formuleringen waren opvallend klungelig. Hij legde bizarre klemtonen. En dan het vreemde kuchtje. Geen uitvlochten voetman. Geef toe dat mijn zwartste vermoedens over was ware zij is uitgekomen. Terwijl professor Kourisawa bij ons in de studio is, maakt de dolgelukkige moeder samen met haar verloren gewaande kind een korte tocht door onze koepelstad. Van alle kanten dromen de mensen rond haar wagen. We kunnen veilig zeggen dat nergens in het zonnestelsel het medeleven groter is geweest. Deze herinnering is bovendien het resultaat van de energieke leiding... ...die onze vorst en president in per drie aan de opsporingsacties heeft gegeven. Mevrouw Eileen Kliever klemt het kind tegen zich aan. Het kijkt nog steeds moeilijk de realiteit van het hervonden geluk te beseffen. Dan blijft er op eens geen sprake. Haar gezicht is verstart. Logisch gevolg van de onmenselijke spanning. waaraan die misdadige Kurisawa haar heeft blootgesteld. Maar nu hebt ze haar kindje toch even omhoog. om het aan de opgetogen massa te toven. Dankzij de fatale invloed die hij op heeft. is zij hem nu zelfs in het overlopen gevolgd. En dat verbaast mij. Je kloppen de feiten slecht met uw verklaring. Zij is er de vrouw niet naar om zich van haar kinderen te scheiden. En toch blijven die andere kinderen hier op Ganymedes achter. Het zijn er toch vijf, meen ik? Verblind, is zij. door die man. Met haar vrolijke zachtheid... Kan zij zich de peluze goorheid... ...van die wistdadige niet indenken. Excellent. Vrouw. Goorheid voelt men. Verrotting. Dan nou is er dan geen andere verklaring. Ik wil die man hier voor het gerecht. Hij is al veroordeeld. Zijn verziekte hersens... ...moeten op het les. Om het werk van uw briljante hersens, meneer Kurisawa, gaat het mij nu in de eerste plaats. Natuurlijk ben ik blij dat u in uw toespraak mijn bedoelingen zo bevredigend hebt verwoord, maar dat blijft garnering van het gerecht, een toevoeging voor het moois. Nu komen we tot de kern. De schotel die u hebt bereid is wat heet. Hij valt zo niet te genieten. Ik begrijp je niet. Schud die zorgen van u af. Onder lichte dwang, dat geef ik toe, hebt u uw keus gemaakt. U kunt niet meer terug. Nee. Richt u op het werk dat ik van u gedaan wil hebben. Denk helder. Ik denk helder. Ik bedoel, de logica van mijn redeneringen... wordt niet door achterhaalde politieke <lacht> ideeën <lacht> vertroebeld. Prachtig. Wanneer u zo woedend uw hoofd schudt... lijken de amethiste oorplaten van het ere-rectoraat... inderdaad feller te glanzen. Is het de hanige gloed van uw ijdelheid... Of werkelijk het vuur van uw overtuiging? Nou, u beheerst u? U reageert niet op mijn vriendelijke uitdagingen? Leg me uit wat u gedaan wilt hebben. Uw telekinetische versterker, meneer Kurisala, is geniaal. Maar niet volmaakt. Anders had het enige geruchtmakende, ongelukkig verlopen experiment nooit plaatsgevonden. Ja. Naar nee, ik van mijn natuurkundig hebben begrepen, en alsjeblieft verbetert u mij als ik me mocht vergissen, had u bij uw experiment met denkkracht... Het, het... menselijk vermogen tot telekinese. Ja, u had bij uw onderzoek geconcentreerd op de kracht van de bewuste gedachten. De mogelijke sterkte van een onbewuste impuls had u buiten beschouwing gelaten. U had die uitwerking niet verwacht. Wist u niet wat u opriep? Ik wenste Flores weg. Het was niet uitsluitend zijn huilen wat me ergerde. Het ging om alles wat die dag en de dag daarvoor gebeurd was. De kracht was overweldigend en oncontroleerbaar. Alle baby's van een planeet, dat is nogal wat. Er was nog een ander opmerkelijk facet. Oh, ja, zeker. Maar het gaat mij nu om het volgende. Ik wil een telekinetische versterker... waar oncontroleerbare krachten geen invloed op kunnen uitoefenen. Ja. Ik wil een telekinetische versterker die... Uitsluitend bewuste gedachten effectief maakt. Als ik iets wil wegdenken, moet elke onbewuste inval er van tevoren uitgezeefd zijn. Bewust en onbewust. Het is zo met elkaar verwant. Het is nauwelijks te scheiden. Nauwelijks. Dus het kan. Ja. Bezorg mij een ontwerp voor zo'n versterker. Eén die alleen op bewuste gedachten reageert. Dan worden vergissingen onmogelijk. Niks vergissing. Opzet was dat. Ik zal jou kregen. Oh. Voor jouw soort moesten ze opnieuw op opvoedingsgestik te gaan bouwen. Grijp hem. Grijp hem. Zodraadjes bakken. Hij is hondsdol. Geef in marvoen, dan Ga niet medes Zijn ik vertrouw die al. Meneer, stop. Stop. Ja, laat blijven. Hou. Grote kerel tegen zo'n klein. Ik zal dat vergeven ingieten. Dat is toch geen portuur. Vertrouwde er. veegt u nou eerst eens dat man. Anders he? moeten alles we, we dan weer dan aan de van ketting leggen. Verantwoordig. En hou u als het Rustig. Gezien, die kneuzige inspecteur. Hij heeft een kamer aan de andere kant van de grote grot, achter de werkplaatsen. Ik, ik lachte tegen hem, maar toen vertrouwde hij me nog toen niet. Groot gelijk. Ik heb nog liever dat er tien heksen tegelijk naar me lachen, met die Dracula gebitten in. Slapper. Hé, hey, Aline, heb je dat ook gemerkt? Die slachtanden, die zijn helemaal niet echt. Ze dragen ze alleen maar buiten. Zodra die heksen binnen zijn, dan nemen ze die dingen uit de mond en hangen ze ze naast de kapstok in een speciaal zakje. Ja, zo was het vertellen, David. Die inspecteur, die Muldereur, vertrouwde me niet, omdat ik eerst zei... Dat vond ik niet aardig. Ja, nou, het is ook niet nodig om aardig tegen hem te zijn, want ik had nog niet bedacht wat ik met hem zou doen. Ja. <laughs> oh, kijk eens. Hij lacht over. hè? Ja, maar Floris lacht alleen omdat Arlene echt aardig is. Toch wilde die kneuzige wel een beetje praten. En vanmiddag, toen vertrouwde Maldoror me echt. Hij dronk groene ganimedes en zijn spuitwater was op. En toen zei ik, zal ik even spuitwater pakken, knappe inspecteur? Dan hoefde hij niet op te staan. En omdat ik hem knap noemde, toen vertrouwde hij me. Dus ik ging naar de keuken en gooide afwasmiddelen door zijn spuitwater. <lacht> Toch nooit gedacht dat hij zo hard kon redden. Hij had me bijna gevraagd. Ja, dan zie je wel hier. Dus het is jouw school. Wat nou? Kom maar aan de Floris. Met hem heb ik niks gedaan hoor. Nog niet. Vind je het nooit leuk om vrienden te maken, ja, zo. Je bent toch ook blij als Floris tegen je lacht. Kost Je niet zo'n slap vetten. Ja, en dat die twee heksen in de werkplaats ruzie kregen, dat kwam ook door jou. Hm. Ik zag het wel. Je, je had die hete soldeerbout op de stoel gelegd. Jij en niet die ander die de eerste klap kreeg. Nou, wat moest jij in die werkplaats doen? Nou ik vroeg ze of ze mijn draagbare diepte televisie konden maken die jij kapot hebt gemaakt. Nou, dat wilden ze wel eens. mijn televisie. Ga je zeker weer naar je vervelende lesbanden kijken. Tombo en O'Donoghue, dat zijn hele belangrijke filosofen. Hm. En, en al hebben ze al de druzies met elkaar, je dit ja. tenminste van zo je moet nadenken. Boah, Ach, Weet je waar ik de hele week over na heb gedacht, Arlene? Oh ja, over Manja en de andere kinderen op Ganimedes. Nou, ja, nou ja, ook wel. Zelf al kon ik ze hier laten komen, David, ik zou het niet terug. Nee, Arlene, ik dacht iets anders. Weet je, we mogen toch overal komen? Hm. In de kloven en al die grotten? Nou, we zien dus alles, die machines, werkplaatsen, wat de heksen doen op die magische feesten... ...opslagplaatsen met wapens, we staan er wel wachten voor, dan, De oefeningen van de soldaten, de ruimteschepen, ook, ook die hele grote... Ja, natuurlijk, het maakt hun niks uit, we kunnen toch niet ontsnappen. Buiten de overdekte kloof is leven onmogelijk. De atmosfeer van Mars is eilend, er zit geen zuurstof in. Ja. Een speciale terreinwagen of een luchtvlot hebben ze zo ingehaald. Ja, nee, dat weet ik wel, niet, maar als ze ons dan voor een korte tijd wilden vasthouden... ...dan, dan mochten we het vast niet allemaal zien... Nou, we overal kunnen rondlopen, betekent dat dat we hier voor eeuwig gevangen zitten. Huh? Voor eeuwig en altijd. In padrie vroeg Yuki over een jaar. Een jaar voor hem te werken. Ach, je, je, dat geloof je toch niet? Die laat ons pas gaan als die hele zonnestel ze verroogd Ik ben niet zo gek, dat is onvoorstelbaar. Nee, ik vind dat mijn vader moet proberen te ontsnappen in plaats van stom mee te werken. Dat is snel werk, hoe is Hoeveel weken heeft dat nou gekost? Dus kijk, uh... twee. Verbazingwekkend. Helemaal niet. U levert mij binnen twee weken het basisontwerp... voor een telekinetische versterker... waar de invloeden van het onbewuste uitgefilterd worden... en u bent over uw eigen snelheid niet verbaasd? Nee. De eerste twintig bladzijden zijn, zoals u ziet, domweg kopieën... waarin het principe van de telekinetische energie wordt beschreven. Mm -hmm. Die gegevens hadden jullie al gestolen, evenals de werktekening van mijn eerste versterker. De verandering die ik nu heb aangebracht, het uitschakelen van onbewuste impulsen, is niet anders dan een kwestie van simpele techniek. Simpele techniek? Zo simpel is techniek niet. In 1912, in de 20 twintigste eeuw, ontdekte men al de mogelijkheid om spierweefsel en allerlei organen kunstmatig te kweken of in leven te houden. In de late e jaren van diezelfde 20 twintigste eeuw Bezat men de meeste gegevens omtrent de groei van levende cellen. Regulatie en herregulatie van cellen was in principe mogelijk. En hoe lang duurde het niet voor men die simpele... ...het is uw woord... ...die simpele techniek had ontwikkeld om mensen te verjongen... ...voor het ringprincipe volledig was ontwikkeld. De 20e eeuw was de klassieke eeuw der stomiteiten. De menselijke inspanning was gericht op vernietiging. Vernietiging in dienst van een systeem van uitbuiting... ...of vernietiging ter verdediging van een wurgende bureaucratie. De simpele uitleg van Batombo is overal goed voor... ...zelfs als verklaring voor uw briljant snel werken. Ik begrijp iets niet. Hoe bedoelt u? Zijn er toch nog zaken twijfelachtig aan dit ontwerp? Oh nee, ik bedoel, uh, het werkt. Ik vraag me alleen af... ...wat wilt u met die telekinetische versterker? Moment, even de plannen oprollen. En? Bent u zo naïef, Kurisawa? Hebt u zich nooit gerealiseerd dat een telekinetische versterker een ideaal wapen is? Een wapen? Ik breng dit even naar mijn hoofdkwartier. Oh ja, ik zal zorgen dat er voor u een klein laboratorium wordt ingericht. We zien elkaar nog, Kurisawa. Een wapen? Een wapen in de tijd van de ring? Een wapen in de tijd van Batombo? Ja, <coughs> ja, ik wist dat niet! Professor Voetman, dat u van beroep veranderd was, maar nu zo Starriger als Corissa was advocaat rent op te treden, moet ik dat wel aannemen. Excellentie. Stil. Uw halstarrigheid is vermoeiend en tijdrovend. Slechts het argument van dokter Vauw liep hier... dat wij elke verdenking van hij die dienen te vermijden... bracht ons ertoe deze keer nog te horen. Wij waarschuwen u echter dat u een volgende keer met iets gevindigd moet aankomen. Een volgende keer? Maar oh, u hebt mij dit keer nog niet eens gehoord. Oh, nee. Oh, gaat uw gang dan. U herinnert zich misschien dat ik de gebrekkige formulering van Kurizawa... en de vreemde nadruk die hij op sommige woorden legde... zo merkwaardig vond... Ik heb er een paar dagen mee over. pas Footman, ter zake. Aan het eind van deze week heb ik de geluidsband opgevraagd. Excellentie, ik heb hem afgedraaid. 43 keer. Ik heb hem op vier verschillende manieren laten uittikken. 25 kopieën van elke methode. Ten slotte hebben twee groepen studenten die niet op de hoogte waren van mijn vermoedens het materiaal onafhankelijk bewerkt. U verspilt onze tijd. Nee, Excellentie. Want mijn conclusie is door beide werkgroepen bevestigd. Kurizawa gebruikte een code in zijn toespraak. Het is een de code. code. De enige code die hij kent is die van zijn opgeblazen mannelijke superioriteitsgevoel. Lief uitspreken, dokter Melden. Ja, hebben we er nog een? Een code. Wat voor code? Dank u, dokter vrouw, lief. Een kinderlijke, primitieve code. Zo voor de hand liggen dat het mij verbaasd dat hij nog niet betrapt is. Elk eerste woord van een zin krijgt extra nadruk. eerste woorden bij elkaar vormen een boodschap. Een kreet om hulp. Ja? Ja. Dit wil de koer zeggen, excellentie. Ik word gedwongen. Ik word gechanteerd door Imper 3 Het onderpand is Floris. Nee. Vooral het woord onderpand is opvallend. Kennelijk was hij niet zo gauw in staat een zin te bedenken die met dat woord begon. Daarom laste hij het als een soort uh, verspreking in zijn toespraak in. Ach, onzin. Zal ik de bank voor u draaien? Als je het eenmaal, weet, hoor je de ongeruimdheden onmiddellijk. Dank u voor de mededeling, professor Voetman. Wij moeten nu verder met ons werk... Maar excellentie, dit kunnen we niet zomaar negeren. Ik loop al even met u mee om naar die band te luisteren, professor. Wie is die dan, diepte televisie? draagbare. Uh, ja, ja, ja, dat zie ik, En ja. uh, u kunt de wegmaken? Ja, uh, zullen we gaan, Ja. Mm. Kortsluitend gehad, hè? Ja, door die trut van een jasmoer. Zou een goeie heks kunnen worden? Want oh, het is zo. Jij ja, houdt niet van niks, hè? Nou oh, ja... Maar ah, doen wij nog mensen, zorgen? Ah, zeker niet op massa. Hmm. Daar buiten weten ze nog minder van ons af. Ja, ja. Jij ja, je, je hebt trouwens ook aanleg. Ik? Nee, hoor. Ja. Toen jij uh, gisteren je droom vertelde, die droom waarin je jouw broertje Floris samen met een Teutoonse hek zag, toen, uh, toen wist ik het. Ja? Jij had die droom voor je wist dat uh, Floris hier was. Ja. Ach, dat soort eigenschappen uh, proberen wij te ontwikkelen. Oh. Wij brengen de verloren krachten van de oermens terug in de mens van vandaag. En uh, zo ontstaat een uh, sterke, verbeterde mensensoort. Uh. Ja. ja. Maakt u nou die televisie? Uh, die televisie? Ja, ja, ja. ja. Uh, kom morgen maar aan. Ja. Stop. Ja. ja. Niemand doet iets. We zitten hier maar in die lege grot, de ene dag na de andere. En intussen kan iedereen gewoon zijn gang gaan. Nee, niemand doet iets. Mijn vader zegt niet eens wat, die zit de hele dag in zijn laboratorium. Nou, toch werkt hij niet, geloof ik. De eerste tijd was hij steeds bezig, maar nou. Nee, niemand doet iets. Ja, Aileen heeft natuurlijk gelijk, we kunnen niet weglopen. Daar heb je speciale pakken voor nodig op Mars. Voor buiten de kloof en buiten de koepelsteden. Weet eigenlijk niet of ze wel durft te vluchten als ze konden. In een supersnel ruimteschip of... Ach nee. Ze denkt er gewoon niet aan. Ze is steeds bezig met Floris. Ze probeert aardig te blijven tegen Yasum. Maar goed, oh, die trut. Yasum. Daar nou, helemaal niks aan. Nou, maar Ali zou natuurlijk wel willen vluchten. Want die verlangt naar de andere kinderen, dat zei ze zelf. maar nou, Mijn vader, die wil ook weg. Vast. Om te vertellen dat hij gedongen werd. Maar waarom doen ze dan niks? Iemand moet toch iets doen? Iemand? Maar wie en wat dan? Dit is mijn besluit. Ik weiger langer aan de telekinetische versterker te werken. Bevalt uw laboratorium u niet? Ik werk niet mee aan de aanmaak van wapens. Ach, jammer. Is dat uw antwoord? Maar u hebt mijn bezoek nog niet gegroet. U kent de kolonel toch? We kennen elkaars vuisten. Ik heb een afkeer van geweld. Korisawa Yukio, natuurkundige. Ik ben juist terug van Juno, missie 159. Juno? Wat zocht jij op die asteroïden? Die doorgebrande versterker? Maar je hebt mijn plannen voor een nieuwe, jammer genoeg. Ik bedoel... U bedoelt dat u uw proefversterker, uw nieuwe versterker niet afmaakt? Ik bouw geen wapens. Nee, dat zei u. Jammer. En ik laat me niet dwingen. Bedwingen u niet? Maar wat wilt u nu doen? Doen? Ik bedoel, ik, ik weet niet wat u... Ja, u wilt er dus simpelweg rondhangen in deze kloof. Door de lege grot slenteren. De heksen voor de voeten lopen. Ze aan de tanden trekken misschien. Een boeiende bezigheid voor iemand die de amethyste oorplaten draagt. gloeiende. Ik bedoel, ik heb een verzoek. Ja? Ik zou aan iets anders willen werken. Ik nam destijds van Juno de drank van Jeremy Bolt mee. De vloeistof die het mogelijk maakt tien minuten in de toekomst te kijken. Jij hebt die fles toen in beslag genomen. U wilt ermee experimenteren? Akkoord. Hier. Toon dit briefje bij het laboratorium en u krijgt de fles mee. Goed? <lacht> Hoogheid, die houding van een dergend. Hij weigerde u te groeten. dat hij dat niet? Hij heeft zijn werk immers al gedaan. Hij denkt dat die proefversterker van hem nog belangrijk is, terwijl wij, <lacht> <lacht> terwijl wij een duizendmaal zo zwaar op Juno hebben gebouwd intussen. Het wapen waarmee wij het hele zonnestelsel bestrijken. In eenheden van 300 man. Geen ruimteschepen die onderschept kunnen worden. Geen projectielen die lang van tevoren zijn waar te nemen. Nee, van het ene moment op het andere... ...denken we onze soldaten op de meest strategische plaatsen. Zo is er niets, zo zijn ze ter plekke... ...en hebben ze de macht al in handen. Eerst Ganymedes. Eerst Ganymedes, kolonel. Een prachtig proefobject voor onze eerste aanval... ...relatief dun bevolkt, wapens geconcentreerd in één politiedepot. Met onze 300 man maken we het. Dit is groot, kolonel. Grootser dan de daad van Cortes, die alleen het machtig Aztekenrijk in Mexico veroverde. Schitterender dan Picharro, die miljoenen Inca's aan zich onderdanig maakte. Wij, kolonel, wij grijpen het zonnestelsel. Als de interplanetaire regering slap reageert op onze machtsovername... ...en dat doen ze, let op mijn woorden dan zijn twintig, dertig bliksemacties voldoende... om onze macht voor altijd te vestigen. Imper 3, groot imperator. Ze zullen het weten die om ons gelachen hebben, kolonel. Ja. Het zwaarste gevecht wacht ons bij het hoofdkwartier van de interplanetaire politie. Nee, nee, kolonel, daar waag ik onze mannen niet aan. We bombarderen ze met meteoren. Want ook de puinbrokken van de ruimte... kunnen we met de telekinetische versterker elke gewenste richting opdenken. Eh... <laughs> <laughs> ja. uh. Toch, hoogheid. Kunnen we onze manschappen inderdaad met de telekinetische versterker overzenden? Zijn wij absoluut zeker dat ze het overleven? Kolonel, kijk eens naar Floris, de baby die we hier op Mars vonden. Het kind mankeert niets. Dat is zo. Dat hij wel is. Je hoeft niet te kijken. Als je, als je nou films of verhalen had, maar je hebt alleen die slappe lessen. Ik heb een man als dus op jullie aarde van een politieinspecteur gekregen. Inspecteur Neruda. En die mm. gaf me die diepte televisie alleen maar omdat ik zoveel over wat Tombo en O'Donniejoes wilde weten. Hij had je best één lachband mee kunnen geven. Ja, nou. Ga jij nou maar daar zitten. Dat kan ik zitten. U de... Die slappe denk zeker dat ik die slappe televisie nog een stuk ga maken. Ja, dan ga ik naar O'Donniejoes kijken. Tweede band. Het wereldbeeld van Odonius. Nadat we in de eerste les Batombo en Odonychus, twee tegenpolen, iets van de verschillen tussen beide denkers lieten zien, wijden wij ons in deze tweede band helemaal aan de opvattingen van Odonychus zelf. Gedram, gedrens en gedreuzel. Ja. Meer hebben al die filosofen ons de eeuwen door niet gewacht. In plaats van zich aan de feiten te houden... droomden ze weg in niet ter zake doende veronderstellingen. Hoe leuk het zou zijn als de mensen braaf waren. Of juist hoe aardig als ze het net niet zouden zijn. Vaagheden die niets dan ellende veroorzaken. Wanneer we dat slagdekkers tot beendermil had vermalen, waren we beter af geweest. Ja, wel, ja. Dan hadden we er in ieder geval enkele emmers prima lijmen overgehaald. Oh, Wanneer u argumenteert dat deze oplossing iets te vreed is, antwoord ik goed. Had die lieder dan met wat overreding eventueel een beetje dwang aan de bietenteelt gehouden. Hoe dan ook, had het filosoferen verhinderd. Het had de mensheid eeuwen van verwarring en de ongeluk bespaard. Goh, ik vind ik leuk. Dat is geen wat Hier in de, zie, de bepaalde we bepaalde we bepaalde. Tochtrand, die O'Donog zo berucht maakte, meteen de basis van zijn wereldbeschouwing. Een diep wantrouwen tegen alle filosofische stelsels, gepaardgaande met een grommende dronkenmansagressiviteit tegen de mensenwetenschappen. Filosofen hebben volgens O'Donog vanaf de vroegste tijden fout gezeten. In de oudheid is de Griekse filosoof Empedocles zijn voornaamste mikpunt. Net zo'n oude goochelaar als Batombo nu. Ja, ja, ja. Met trucjes dat doen als op. Leidde hij in zijn tijd en Batombo tegenwoordig ons van de werkelijkheid af. Ja. ja, ik heb het. Alleen al de verdeling in vier elementen. Ja. Vuur, lucht, water en aarde die die Ja, ik, ik, ik, ik weet het nou. Ik heb het gevonden. Nou, eerst moet je zo nodig naar die zelfles les kijken en nou zei ik hem nee, stel, Ik dacht steeds iemand die moet iets doen. Maar waarvoor dan? Voor dan? Nou, maar nou weet ik wat we moeten doen om je te ontsnappen. Help je mee? Maar dan? Wil je niet ontsnappen? Nee. Maar waarom niet? Waarom wel? Ik heb toch geen eigen ik geen wil. Wil je me helpen om de heksen te testen dan? Nou, oh, dat wil ik wel. Dat is misschien best leuk om samen te doen. Nou, niemand wilde vroeger dingen met me samen doen. Jij bent de eerste, slappen. Een kolonel. Het troepentransportschip staat klaar hoogheid. De wapens worden ingeladen. 300 man stoottroepen zitten te eten. Binnen het uur kunnen we vertrekken. Op naar Juno, kolonel. Op naar Juno, hoogheid. Het kan niet, dit is te gevaarlijk. Wat bedacht heeft, ja. voor je nee, zeg. Anders ben je net zo geluisterd als die inspecteur. Ja, zo. Ik dacht steeds, we moeten iets doen. We moeten ontsnappen. Maar hoe? Niemand weet het, David. Vanmiddag zag ik hoe ze een groot ruimteschip inladen. Ze gingen soldaten overvliegen. Ja. Heb het heks die met televisie gemaakt had? Ja, waarheen? Dat, dat weet ik niet. Naar een of andere stad hier op Mars. De koepelstad Neo-Roma. van een andere plaats die zich bij Impadri's Unie heeft aangesloten. Ja, ja dat zal wel. Nou, ik dacht, als we ons nou verstoppen tussen de koffers en de etenskisten in het vrachtruim. Dan, dan, dan, dan vliegen we mee naar die stad. Ja. En dan wachten we tot de soldaten eruit zijn. En we sluipen zelf naar buiten. En we rollen naar een interplanetaire telefoon. Ja. En dan vertelt mijn vader alles aan. En dan komt de politie ons in. redden. Echt simpel, geredeneerd. Nee, ik bedoel, toch heeft David gelijk. In een stad kunnen we misschien onderduiken. Hier in de legerplaats hebben we geen keus. Er nee, is nog een bezwaar, al worden we niet zwaar bewaakt. We staan wel onder observatie. En daar heb ik aan gedacht. We moeten doen alsof, net als die filosoof waar Odonius het over had. Nee? Dat begrijp ik niet. Nou, we doen alsof we ergens anders zijn, weet je. We, we gaan diep de televisie kijken en dan zetten we de toestel heel hard. Dus ja. iedereen die denkt, die zit de televisie te kijken. Oh. Ja, ja. Dat, dat zijn we dan niet. We sluipen over de gang weg. Ja. Een, een beetje verkleed. Ik, ik heb me nou overal van jou uit de werkplaats gehaald, uh, papa. en die vermont Eileen, ze heeft ja. een speciaal een blonde pruik met vechtige piet. Was... En een zakje met van die valse Dracula-tanden. Ja. Ja. Er zit misschien wel wat heksenspugen aan, maar dat moet je er maar niet erg vinden, Eileen. Daarom is dit een grootste dag. De dag dat jullie elite troepen van de zaak van het zwarte plateau gebruik zullen maken van een wapen dat in de geschiedenis van de mensheid zijn weergaan niet heeft. Een wapen dat de macht over het zonnestelsel binnen handbereik heeft gemaakt. Jullie zijn die hand. Jullie opdracht is. grijp, grijp en laat de macht je nergens ontglippen. Jullie zijn het plateau. Wat is er de hand? Ja, ik, ik kan een beetje moeilijk praten met Ik kan Wat is er, Ali? Ik kan een beetje moeilijk praten met die. Met die tanden. Ik kan ja, uh, Ik Ik Ik niet. Ik Ik Ik kan niet. Ik niet. Horen oh, jullie? Ik bedoel, ze zijn klaar met We moeten opschieten. Direct zijn ze hier. Gauw oversteken naar het ruimte. Ja, als ja. jij eerst in zijn handen. Oud! Oh, nee, o, oh, oud! Oh. Ja, schreeuw maar, klein Wel geloeien ze! Op je mond, hoor! Inspecteur! Wat met politioneel geduld tot schat, ik heb je afgeloerd, maar nou heb ik je. Zeef sop in, mijn groene gaat hier medes doen, hè? En jij denkt dat zoiets maar straffeloos kan? Inspecteur! Kunt u orders gehoorzamen? Mevrouw, hoe had ik het anders zo ver gebracht? Luister dan, en dit is een bevel. Ja, mevrouw. Wij staan op het punt te ontvluchten. Elke seconde is belangrijk. Op Hoe rijpt u dat nou? U hoort toch dat... Daar, daar zijn ze. Instructeur. Naar binnen, voor het te laat is. Ja, maar hoor. Achter de kisten. Met onze rug tegen die balen aan. Dat is de beste plek. Oh. Oh. lacht, hoogheid. Ja, ik stel me het gezicht van Kourisawa voor. Als hij hoort dat wij zijn Ganymedes veroverd hebben. Ja, het is een onzinnige gedachte. Het past niet helemaal bij dit beslissend moment. Ik hoorde eerder aan waardiger dingen te denken. Aan onze honderdjarige strijd in het verborgen. Maar eerlijk gezegd, ik zie die kop voor me. Geef me de detectorband aan, koronel. Deze tocht bestuur ik het schip zelf. Je ja, die fles weer terug? Ja, dat drank van Jeremy Boot. Ik denk erover over een paar druppels te nemen. Daar stond ik weer op tien minuten mee in de toekomst. Je komt volgende... oh, uh, Wat zeg je, Ivy? Even, even de tanden uit. Ik zei, je kunt beter wachten tot we geland zijn. Maar wat ik nou niet begrijp? Ja, ik lach ook te Ik vind hem maar slap. En nou zou ik graag eens een verklaring opnemen. Waarom gaan jullie het ene moment vriendschappelijk om met dat heksentuig... en waarom probeer je het op een ander moment te ontsnappen? Check jullie wapens voor de laatste keer. Direct wordt nog een dronk uitgedeeld. De laatste voor de actie. Wanneer we straks op judo landen, ga ik jullie voor... We marcheren naar de nieuwgebouwde aanbodhal in sproon van de telekinetische versterker. Wij zullen niets merken. Eén flits en we staan op Ganymedes. Iedereen weet dat hem daar te doen staat. nou begrijp ik het. Nou begrijp ik het helemaal. We gaan best te rustig gaan slapen. Oh. Maar niet, dit is te gek. We zijn al uren onderweg. Dit is geen tocht op Mars zelf. Dit is een interplanetaire vlucht. En Weg. Ze hebben het vracht eraan opengelaten. Zullen jullie ook klaar we zijn? Ja. Op Jumbo. Juno. You know. Juno. You know. De aankomst op oh, Juno. You know. Waarom oh, Juno. You know. ik, ik bedoel, wat is de taak van zoveel soldaten op een onbetekenende asteroïde? Stappen we nou uit. We moeten de zender bereiken. Ik geef je wel een handheiding, kom. Halt. Oh, een schildwacht. Op één e leggen staan jullie. Stel, jij geeft antwoord. Wat deed jullie aan boord van het schip? Handen omhoog en laat dat wapen vallen. Nou, altijd eerst actie. Kijk mijn jongen. Dat hebben ze mij op de politieacademie tenminste geleerd. Mooi, armen omhoog houden en wijdbeens en gezichtige de schipstand. Wacht. En nou, mijn vraagje. Wat gaan al die soldaten hier doen? Je kan het makkelijk zeggen. Je kan ze toch niet meer tegenhouden. Wat doen ze? Over een minuut zijn ze op Ganymedes. Wat? Ja, nou staan ze voor de telekinetische versterker. Ganymedes? Een, een versterker hier? Goed genoeg om 300 van ons de ruimte te denken. Nee. Ganymedes is van ons. Lever het zwarte plateau. Oh. En die versterker is volgens mij ontwerp gebouwd. Mijn god, Infobrie oh. weet niet wat hij doet. Gauw, inspecteur, bewaak die man. Gauw. Hey, Yukio, waar ga je naartoe? Naar de centrale. De energie afsteken. Ik weet waar de hoofdschakelaar zit. Ik loop het hard. Houdt allen uw wapens in de aanslag. Ik kijk u allen aan. Ik zie u allermoed. Ik ben verbonden met de telekinetische versterker. Mijn gedachten dragen u door de ruimte. Ja, zing, mijn soldaten. Zing volzingend aan. Robots, ze hebben een mooie robot stuk geslagen. Rennen. O, oh, vol David. Die deur door. Die hebben we op. die kijkt heeft Kom maar. Dit was het zeventiende deel van Paniek op Ganymedes, een hoorspelserie van Henk van Kerkwijk. De vertelster was V.C. Rone. Yukio werd gespeeld door Paul van der Lek. Aileen, door Corrie van der Linden. David, door Olaf Weijnders. Jan Borges was inspecteur Maldoror. Joke Rijtsma-Hagelen, de presidenten. En Hans Veerman, voetman. In Pedriech werd gespeeld door Frans Vassen. Jazu door Eva Janssen... ...Dr. Milhill door Gerry Mantel... ...Dr. Fraunliep door V.C. Rone... ...en de overvaller door Hans Hoekman. De tv-omroeper was Donald de Marcas... ...de stem op de tv-band Willy Bril. O'Donoghueks werd gespeeld door Willy Ruijs... ...en de bewaker door Kees van Ooyen. De muziek voor deze serie werd gecomponeerd door Bernard van Beurden... Technische realisatie Jan Bosboom, B. Gerchtenbach, Willem Scheijgrond en Max Westra. Regie, Ad Leuple.